11 uur. Dick de Hark met het NOS Journal. In Eindhoven woedt sinds de vroege ochtend een grote brand bij HNST. Een bedrijf waar door middel van hittebehandeling fijn metaal wordt gemaakt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer is met groot materieel uitgerukt... omdat er in de fabriek gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Er is veel rook, maar er is geen gevaar voor omwonenden. Vanwege explosiegevaar wordt een aantal waterstoftanks rond de fabriek nat gehouden. Het is nog onduidelijk hoe de brand in Eindhoven is ontstaan...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 2006 werd Taksin bij een militaire staatsgreep afgezet nadat hij door het gerechtshof was veroordeeld voor corruptie. Op acht plekken in het centrum van Bangkok zoeken de roodhemden de confrontatie met het leger. Sommige militairen zouden hun posities hebben verlaten nadat de demonstranten hadden aangekondigd dat ze door de barricades van prikkeldraad zouden breken. In Thailand wordt al twee weken de, tegen de regering gedemonstreerd. Het weer nog vanochtend af de zon, vanmiddag kans op een bui. Temperatuur loopt op naar 10 graden in Friesland tot 13 graden in Limburg. Dit was het nos -journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met nu. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, Goedemorgen Zandvoort. Uh, ik, ik sta even gewoon een luchtje te scheppen en ineens heb ik in de gaten van: hé, hey, het, uh, het, de, de commercials lopen al. Tom, wat gaan we doen? Niet opnieuw. We gaan eerst even praten met uh, René Witt. Hij is uh, eventmanager bij Le Champion. En dat is de groot organisator van het enorme evenement dat morgen weer gaat losbarsten in Zandvoort, namelijk de Circuit Run. Goedemorgen, René. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Ja? Het laatste nieuws is dat wij er eigenlijk klaar voor zijn. Om morgen ruim 12.000 atleten te ontvangen hier in Zandvoort. Dus uh, ja, en het allerlaatste nieuws dat is dan gisteren naar buiten gekomen is dat Lona Kibbelk had. Toch een topatleet van wereldformaat. Die gaat hier na een jaar afwijzigheid haar rentree maken op de 5 kilometer. En dat Zo. is toch uh, wel uniek. Op het circuit? Op het dus het circuit parcours? Ja, we hebben twee afstanden, de 12 kilometer en de 5 kilometer. Uh -huh. Bij de 12 kilometer hebben we een landenwedstrijd tussen Nederlandse topatleten en Belgen. Belgische topatleten en op het circuit. Dus de 12 kilometer gaat zeg maar vanuit het circuit door het dorp en over het strand. Ja, ja. En de 5 kilometer die blijft op het circuit. Dat is geen wedstrijd, maar uh, zij gebruikt die 5 kilometer om uh, te kijken hoe ze ervoor staat als test. Om te ja? uh, kijken ja, kijk hoe de knieën het houdt. Ja. Maar zitten daar ook wedstrijdlopers in? En... Dat is geen wedstrijdonderdeel, nee. dat is een recreatief onderdeel. Ja. Dat is de ladies circuitrun over 5 kilometer. Dat zijn 1100 dames die daar uh, van start gaan. Jezus. De start is om uh, moet ik even goed denken, 12 uur. En hoe laat begint het uh, officieel? Het, het, het... De allereerste start is om kwart voor elf. Dat zijn uh, naar schatting 500 uh, kinderen. Er kan nog ingeschreven worden voor de, voor de kinderloop. Dat is een uh, jeugdloop van uh, 4 tot en uh, met uh, 14 jaar. Die lopen 2,5 kilometer op het circuit. En morgenochtend tussen 9 en 10 kunnen zij zich nog inschrijven. En zij starten ook om, uh, om uh, kwart voor elf als eerste. Dan nou hebben jullie ruim 12.000 inschrijvingen. Kan dat nog groter worden? Is dat, is dat te bemannen? Ja. Nou, de locatie hier in Zandvoort is uh, uniek. Sowieso. En ook qua capaciteit op het uh, parcours, dus uh, niet alleen het circuit, maar ook het dorp en het strand, denken wij dat we nog wel een groei kunnen uh, doormaken met elkaar. En daar hebben we de, de, de samenwerkingen van uh, de gemeente en uh, de lokale uh, bewoners, ondernemers uh, voor nodig. En uh, ja, die vooruitzichten zijn heel goed en heel prettig, dus er zit zeker nog uh, groei in. Nou, organiseer jullie wel meer uh, lopen in Nederland? Uh, hier wordt een heel feest omheen gebouwd. In het dorp zelf. Maken jullie dat wat meer mee? Uh, een van de uh, lopen die wij organiseren, een van de evenementen, dat is de Dam-Damloop. En daar is in, uh, ja, door een stukje geschiedenis van uh, 25 jaar inmiddels is een heel feest ontstaan. En wij hebben gezegd van uh, dat wat, uh, wat wij met de Dam-Damloop uh, hebben bereikt met elkaar, dat zouden wij in Zandvoort ook uh, kunnen uh, bereiken. Uh, en uh, de eerste voortekenen die zijn uh, prima. De samenwerking hier in het dorp is echt, uh, echt enorm. Echt enorm goed. Dus um, ja, wij dat, uh, dat wij hier iets heel moois kunnen maken. Nou, het heeft alleen tijd nodig om het echt uh, gewoon uh, het begint uh, aardig wat uh, vorm te krijgen. Maar om het een gevestigde naam te krijgen, heb je er natuurlijk even wat meer tijd voor nodig, denk ik. Nou, dit is nog maar slechts het derde ja, jaar. Ja, precies. Ja. Ja. Het eerste jaar uh, was men uh, toch wel onwetend: van, hé, wat gebeurt hier al die lopers door de straten? We hadden wegafzettingen, verkeersproblemen uh, uh, hier en daar. Uh, het tweede jaar, vorig jaar, hadden we een hele mooie dag qua weer. Dus uh, mensen genoten volop, gingen op de terrasjes zitten. Er was, uh, de eerste, uh, op de eerste plekken uh, was muziek langs het parcours. Ja. En je ziet nu in het derde jaar, want dit is nog. Maar het derde jaar, want we zijn natuurlijk al best wel verwend met zoveel aantallen, zie je toch al dat het weer een stap hoger is. Uh, uh, dus ik verwacht dat dat wel uh, kan doorzetten. Ja. Ja. Hoe zijn de weersverwachtingen verwachtingen morgen? We hebben een actuele weersman uh, uh, uh, gevonden, persoon gevonden hier uh, uit de regio vandaan. En die verwacht uh, ja, bewolkt weer, af en toe een zonnetje. En als het goed is blijven we vrij van regen. Dus vooruitzichten zijn goed. Oké. Okay. De lange loop hè, van 12,5 kilometer 12, kilometer. 12 kilometer precies. Is die te volgen op internet? RTV Noord-Holland uh, gaat morgen de lucht in met helikopter en uh, die zendt uh, vanaf de motor uh, uit. Dat is een programma van, uh, van 25 minuten. Uh, die is te volgen vanaf internet en uh, via RTV Noord-Holland uh, in, uh, in de avond op zondag en op maandag. En de uitslagen? De uitslagen zijn te vinden morgenavond al via www.rwcircuitrum.nl En daar zijn de uitslagen op te vinden. Zowel van de wedstrijdatleten als van de individuele atleten. Nog verdere mededelingen? Ik heb geen mededelingen. Ik vind het leuk om hier geweest te zijn. En ik hoop dat we er morgen een hele mooie dag van maken. Hopen wij ook. Hartstikke okay. goed. Dankjewel. Fijn uh, Dan gaan we gelijk eventjes uh, door met het uh, volgende onderdeel. Uh, met uh, twee politici. Want die moeten nu uh, aanschuiven. Dat is Belinda Gurlansson en dat is Karel Simons. Die, die komen nu aanschuiven als het gaat om het politieke verhaal van, van deze week. Verderop hebben we straks in de uitzending nog een nieuw unicum met multiple sclerose op afstand. En daarna hebben we nog Arlandberg met onvervalste zeepkisten race. Maar dat oh zo dadelijk. ja, ja, ja, ja. Dus, ja die, die mag je aanzetten, mag je hem zelf gewoon gebruiken. Dus dat is voor het eerst... Nou, ik mag meemaken dat ik nog eens een keer door jou geïnterviewd word, denk ik. Goed. Ja, dat kan geregeld worden. <laughs> Goedemorgen, uh, meneer Simons en mevrouw Keurenson. Goedemorgen, Goedemorgen luisteraars. Ja, kijk, de informateur uh, Cornelis Mooi heeft zijn ei verlegd. Uh, ik zeg maar, nu kan het uh, likken der wonden beginnen. <laughs> het likken der wonden, dat klinkt... Uh... Ja, die zijn toch uh, redelijk geslagen, want uh, uh, OPZ, de tweede partij van uh, Politiek Zandvoort, ...wordt voorlopig buiten de coalitievorming gelaten op advies van Cornelis Mooi. Hoe teleurgesteld ben je, Karel? Nou, bijzonder. Want ik denk niet dat het een terechte conclusie is. Hij is gebaseerd op emoties van sommige mensen. En als je dan daarop moet concluderen zoals het nu loopt... ...dan zijn we te zeer teleurgesteld. Sommige mensen, zeg je? Ja. Wie? Uh, een bepaalde stroming binnen de VVD, met name uh, Jerry Kramer, misschien ook een beetje Belinda, die naast me zit. Oh. Die, uh, uh, die willen dus om bepaalde redenen niet met OPZ samen. En als je dan ziet, ik kan daar straks wel een, een paar woorden aan verwijderen. De, de, de aanleiding daartoe, ja. die is heel vervelend geweest, maar als je zegt dan, moet dat nou een aanleiding zijn om... Uh, ...dat zo op te stellen. Want in krantenartikelen die van de week verschenen zijn... ...daar zijn uitspraken bij waar Jerry bijvoorbeeld letterlijk zegt... Uh, ...als OPZ erin komt, dan uh, ben ik eruit. Uh, nou, dat is nogal een uitspraak natuurlijk. Nou, uit de ja. fractie? Nee, ja, uit de fractie. Dat, dat stond erin. Ja. Ja. En niet uit ja. de politiek? Nee. Uh, geen idee hoe hij dat bedoelt. Ja. Maar uh, de informateur heeft dat niet als argument gebruikt. Die had het over jullie... Uh, andere inzicht op het ontwikkelen van toerisme dan de andere partijen? Nou, ik weet niet of we daar nou zo vreselijk in uh, verschillen. Als we uh, verschillen, bij, als, zoals het bij de laatste raadsvergadering in uh, half uh, februari. ...aan de orde is gekomen, dan verschillen we inderdaad van, uh, van mening. Dan zeggen we, nou, het, wat er toen gebeurde, dat was een APV overzetten, hè, een nieuwe paraplu. Een aantal fouten waren daar gemaakt. En dan, uh, ik noem maar even, twaalf dingen moesten hersteld worden. Dan worden er elf overgenomen, worden er elf hersteld en eentje niet, want dat kwam niet goed uit. En dat was het strand, hè, de... de... De sluitingstijden op het strand, die wilden ze dan even, als je dat letterlijk één op één overgenomen zou hebben, zoals het er nu stond in die nieuwe, dan zouden die gelijk zijn aan die van het Dorp. Nou, dat is een hele discussie. Die moet je apart voeren. Daar moet je niet dan zo even uh, door trekken. Belinda heeft toen heel. ...spontaan gezegd van, ja, in, in het vuur van, van de strijd heb ik verkeerd gestemd. Dat heeft ze heel ruiterlijk toegegeven. Toen is er gelukkig overgestemd, toen is er een andere beslissing genomen. Maar als je dan op die manier, en de, de verschillende kustbewoners die hebben dat ook gevolgd natuurlijk... ...en die hebben zich daaraan gestoord dat dat eigenlijk, want er werd ook aangekondigd... ...we gaan dat straks wel bespreken en oppakken, want wij willen dat... Nou, dan gaan die reageren. En wie krijgt dan de schuld? Dan krijgen wij de schuld. Want dat hebben wij dan gedaan. Nou, we hebben er geen, geen vinger in gehad. Want dat zijn eigen acties geweest. Enerzijds van uh, een bewoner van de Paulus Loop, die een stukje in de, in de krant heeft geschreven. Maar dat leek of wij dat hadden gedaan. Maar dat hmm. hebben we helemaal niet gedaan. Hmm. En uh, het tweede was pamfletten verspreiden. Ja, in 2006 zijn er ook pamfletten verspreid Ten gunste van de VVD en OPZ van stem op die Want He, die staan voor een bepaald beleid met uh, de middenboulevard. Als je dan nu ziet dat er uh, pamfletten worden verspreid. En dat is dan toevallig omdat het nu over wat ik net vertelde over die uh, sluitingstijden op het strand uh, ging. Mm -hmm. Ja, dan is dat iets wat wij niet hebben veroorzaakt. Maar waar we wel aan gewerkt hebben en ingegrepen hebben. En dat krijg je dan eigenlijk in je nek als... Punt, wat dat dan de VVD zegt. Ja, maar ze zijn niet te vertrouwen, want ze hebben iets tegen ons uh, gepubliceerd. Want dat hadden wij dan gedaan. Ja. Kijk, en daar zijn we heel teleurgesteld over dat het dan die richting krijgt. Dan gaan we mag toch even, even naar Berlijn. Ja. Ja. Nee, maar mag ik even terug. Ja. Waarom accepteert een hele raad. Maar mag dus, ik daar een, misschien toch even. Een dusdanig voorstel: wat vol met fouten zit. Waarom stuurt het niet meteen terug? Waarom laten jullie je opzadelen met verbeteren? Uh, Omdat uh, het college kwam dus met, met die reparatiepunten. En die hebben we overgenomen. De VVD, uh, Jerry Kramer met name, die heeft die overgenomen. Behalve één punt. Nee, dat is niet waar. Oh, nee. Nee. En ik vind het ook, wat dat betreft gaat het ook geen goede kant op met dit gesprek. Want in essentie ging het erom dat de informateur die is gekomen met een advies. En ik begrijp, dat heeft de heer Simons ook gezegd, dat hij teleurgesteld is in de uitslag. Maar het is te simpel om te zeggen dat... Het eh, advies op die mate dan niet zou deugen. Het is een deugdelijk advies. Mm -hmm. Hij heeft met alle partijen gesproken. En het gaat niet om enkele gevoelens van sommigen die verwoord zijn. Het zijn meerdere partijen die in, aan het gesprek hebben deelgenomen. Die hebben kunnen zeggen wat ze ervan vinden. Welke coalitie ze graag zouden willen zien. Mm -hmm. En daar is dit uitgekomen. En dan is het een beetje te kort door de bocht om te zeggen... Nou, om het maar even op de man te spelen. Het zijn Jerry en Belinda die daarvoor hebben gezorgd. Want daar ben ik het dus niet mee eens. De informateur heeft zijn werk gedaan. En ik vind het eigenlijk een, een, een stukje hem in diskrediet brengen om het zo af te doen. Hmm. Nee, nee, nee, nee, dat is niet mijn uitgangspunt. De, de, de informateur, in, als ik tenminste gelijk even mag antwoorden... Uh, in diskrediet ermee zeker niet. Uh, ik denk dat hij goed werk heeft gedaan. Maar er zijn krachten geweest die dit veroorzaakt hebben. Die zijn er wel degelijk. Hij heeft wat zelf aangegeven... Ver, wat ik net vertelde. Dat hij, is heeft, hij heeft aangegeven dat hij op maandagavond... dat hij zijn advies had. De stukken zijn van daarna. En dat hij zich daar niet heeft door laten leiden. En ik vind het mm -hmm. van... Niet echt netjes om dan te zeggen dat we daaraan gaan twijfelen. Hij heeft geconstateerd tijdens de gesprekken dat uh, de OPZ bij het ontwikkelen van het uh, toerisme ja. terughoudender is dan de, dan de andere partijen. En is dat terughoudend niet een beetje ingegeven bij OPZ omdat jullie heel veel stem uit, de, uit het boulevardgebied halen? Nee, van mensen die bang nee, zijn voor nee, overlast. Nee. Wij, wij zijn niet uh, terughoudend. Wij willen ook graag dat toerisme bevorderen in alle geledingen. Maar vooral het verblijfstoerisme. Hè, dat hebben we letterlijk als een speerpunt in ons uh, verkiezingsprogramma staan. Dat hebben we ook hè, met Niet alleen het verblijfsprogramma, maar het totale toerisme. Want daar staan wij van natuurlijk. Hè, het feit dat wij oudere partij zijn. En het is wel een punt dat wij meer de, misschien de belangen wegen van... De ene kant en de andere kant. En dat je zegt, nou je moet op een, op een goed gemiddelde uitkomen om met ieders belangen rekening te houden. Kijk, als je alleen maar met de strandmensen rekening houdt en de kustbewoners vergeet, dan doe je het niet goed. Andersom ook niet. Met andere woorden, je moet op een goede manier wegen om tot, uh, tot beleid te komen. Nou woon ik hier al 40 jaar in dit dorp. 43 om precies te zijn. Ik kan mij uh, de dag niet heugen. Dat er geen enkel strandtoerist is geweest in dit dorp. Als het een Denk, zonnetje schijnt of wat dan, dan ook. Is het, dan is het vol, gelukkig Wa wel. Waarom dan alleen maar op het verblijfstoerisme? Die mensen nou. willen toch gewoon komen? Natuurlijk, je hebt een heel groot verschil tussen dagtoerisme. Dat is er. Dat hebben we. Ja. Al op de goede dagen. Maar wij moeten bestaan van het bevorderen van het verblijftoerisme. Daar... Ja, waarom? waarom eigenlijk? Van nou, het, het verblijftoerisme. Vraag, vraag het aan de, degene die hier uh, dit hotel heeft. Vraag het aan hem. Die kan er veel beter ja. op antwoorden. Uh, Verblijftoeristen, daar kunnen we echt van bestaan. Jaar rond. Dag is mensen, daar bestaan we van als het mooi weer is. Ja. Kijk, en willen we jaar rond verder? Dan moet je werken aan verblijftoerisme. Ja, nou ja goed, het... het maakt niet uit, maar die mensen komen er ook. En elke cent die we tuurlijk. dan verdienen hier in dit dorp is er één. Dus tenminste ja, dat is mijn, uh, mijn beeld van, van mijn eigen dorp, zoals ja. ik het beleef. Nee, maar dan is het ook mede een punt in van de ontwikkeling van de middenboulevard. Op die Polen, daar zul je uh, goede hotels moeten okay. krijgen. Hè, Karel? Om voor dat verblijf te uh, Zandvoort heeft uh, in de toekomst een dynamisch, eigenlijk voor jong college nodig. Nou, denk ik niet dat OBZ daartoe had bijgedragen als uh, wethouderskandidaat uh, van 70 jaar. Zou dat misschien ook nog een rol hebben gespeeld bij het uh, samenstellen van de uh, uh, Geen idee, uh, Tom. Ik weet het niet. Uh, We hebben in de verschillende colleges die elkaar gevolgd hebben... ...heb ik ook uh, wel eens oudere kandidaten gezien. Uh, We hebben twee keer een uh, kandidaat van buiten gehad. En uh, met wisselend succes... Maar met beide hadden we het geval... dat als we dan gaan kijken... want dat hadden we van tevoren natuurlijk afgesproken... dat... Uh het, het, het partijprogramma, dat moest natuurlijk ten grondslag liggen aan hun beleid. Hmm. Oftewel, dat ze daar rekening mee houden. Nou, dat hebben we eigenlijk bij beide, zowel bij Han van Leeuwen, hebben we daar problemen mee gehad ten aanzien van de middenboulevard. Dat we zelfs uit de coalitie toen zijn gestapt. Uh, maar met Martin Bierman hebben we dat ook gehad. Wij vonden in bijvoorbeeld uh, de maximalisering van het bestemmingsplan middenboulevard... Daar hebben we ons in grote lijnen in kunnen vinden. Maar dat maximaliseren, dat zagen we niet. zitten. zeggen we, ja, dat, dat klopt toch niet met onze filosofie. Goed. We gaan even naar ja, de andere dat kant wij... toe. Uh, naar uh, Berliner Göransson. Want, uh, ja, het eindverhaal van uh, de heer mooie ligt er. Hoe, hoe kijken jullie als VVD daartegen aan? Prima natuurlijk. Ja, ja oké, okay, maar goed. Dus even een open deur. Maar... Tevreden met ja. de uh, voorlopig voorgestelde coalitiepartners? Ja, tevreden. En ik denk dat, er, uh, dat we nu op een goede en constructieve manier de, de, de coalitieonderhandelingen in kunnen gaan. En daar gaan we op korte termijn uh, mee beginnen. Mm -hmm. Dus ik ben uh, tevreden met het uh, resultaat zoals het er ligt. En ik verwacht ook wel dat we daar uh, uit moeten kunnen komen op korte termijn. Ja, heeft dat ook uh, te maken, want tussen de regels door uh, uh, ja, proef ik ook van een goed... Uh, op basis van vertrouwen dat dit, uh, dit kan, deze samenstelling, zoals die uh, nu is? Ja, ik heb eigenlijk wat dat betreft, de DMO heeft dat gezegd. En uh, daar, daar liggen gewoon grote overeenkomsten. De verschillen zijn uh, toch aanwezig met de andere partijen. Niet zo groot als wordt geschetst. Want er wordt ook gezegd dat we hebben heel veel gemeen met elkaar. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook met CDA en P van de A zijn er toch wel wat kleine verschillen, maar ik verwacht dat die te overbruggen zijn. Ja. Ja hoor, absoluut. En het vertrouwen is er dat we daaruit moeten kunnen komen. Nou rommelt het binnen de VVD ook een beetje. Is dat zo? Ja. Oh. Hier hebben we een, een nieuwe voorzitter gekregen. Ja. Wie is dat? Peter Berkhout. Peter Berkhout. Maar Pieter. dat heeft niets te maken met nee. rommel hoor. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Want uh, Sirik is hier voor de microfoon geweest. Die heeft uitgelegd dat hij het uh, zo wel mooi vindt. Ja. Uh, ik neem ook aan dat hij daar hartelijk voor bedankt is. Dat absoluut. hij al die tijd uh, de partij ja. heeft uh, geleid. Het is ook een nieuwe penningmeester. Dat klopt, er is binnen het bestuur heeft uh, Marcel Meijer, is volgens mij, als ja dat zeg ik, goed, is het nieuwe penningmeester geworden. Dat klopt. En jullie denken dat jullie die wel een beetje in toom kunnen houden? Dat er geen uh, bloedhondenverhalen meer uh, in het rond gaan? Ja, ik weet natuurlijk wel waar je nu op doelt, maar uh, kijk, dat is gebeurd. En uh, Erwin van der Slik die heeft zelf bedankt als bestuurslid uh, van, de, van, de, van de VVD. En daarom zijn ongeveer om de redenen. En uh, ik moet zeggen, hij heeft voor de, voor de campagne heeft hij een heleboel goede dingen gedaan. Als penningmeester ja. heeft hij goede dingen gedaan. En daar is hij ook gewoon, hij was er zelf niet bij aanwezig. Maar wel bedankt uh, door de leden afgelopen week op de ledenvergadering. Ja. Nou, nou zag ik ook in dat uh, advies van de heer Mooi uh, dat er. Over uh, de wethoudersposten, uh, 3,4 FTE. Als ik het uh, goed heb... Uh, dat, is hoe het, gaat... dat is het maximum. Dat is het maximum. Is het maximum. Het ja. ja, hoe gaat die ingevuld worden? Dat uh, gaan we van de week bespreken. Dat, ga je, uh, dat is wel een erg politiek antwoord. Nee, ja. maar dat is ja, gewoon ja, een reëel ja. antwoord. Ja? Uh, wij het wij, is gewoon heel duidelijk. Uh, wij hebben ingezet op twee uh, wethouders. Wij vinden dat dat ook recht doet aan de, aan de uitslag. Zeker als je gaat kijken binnen met, uh, in relatie tot CDA en P vandaag. Mm -hmm. Wij hebben vijf zetels, zij hebben er elk twee. En dan wel met steun. Dus dan zou ik uh, tel op, dan kom je tot een 5-5. Dus dat er een evenredige verhouding moet zijn tussen die twee, dat uh, of tussen die drie partijen, lijkt me logisch. Mm. Nou, is het zo dat de andere beoogde uh, coalitiepartners, PvdA plus Sociaal Zandvoort en CDA opteren voor drie wethouders? Ja, maar dat zijn onderhandelingen die we in gaan. Aha. Maar daar is nog geen uh, nader bericht over te geven. Nee. Ik kijk richting nee. uh, nog wethouder Tatus. Die kijkt streng, maar hij zegt ook niks. Ja, ah. oh, sorry. <laughs> <laughs> ik probeer een scherp in beeld te krijgen. <laughs> dat is uh, er is alleen nog weer een ander. Dan komt er bij mij een andere vraag op. Er is ook gesproken in een aantal uh, verkiezingsprogramma's over bezuinigingen in ja. dat soort uh, opzichten. Ja, zou ik ook nog. Ja, uh, momentje. Zeggen. Maar ik geef eerst even het woord aan uh, Belinda Keurenson. Uh, ja, want wel. als er op een gegeven moment uh, 3,4 komma FTE's en er worden vier wethouders. Dan zou ik afvragen, ja, je hebt voor uh, een bepaald budget voor drie wethouders. Datzelfde budget blijft dus nu staan, maar dan voor vier wethouders? Nee. Je krijgt parttime wethouders, uh, uh, nee, uh, wethouders die nee fulltime wethouders die parttime betaald worden. Juist. Hm. Dus, dus, dat zak, dus dat is dat één zak geld die de afgelopen vier jaar voor, uh, voor drie wethouders uitbetaald is? Uh, Op het moment is. dat je uitgaat van drie uh, FTE, drie formatieplaatsen, ja? dan is dat zo. Ga je uit van 3,4 wat je zou mogen, mogen hebben in, in Zandvoort. Mm -hmm. Betekent dat een lichte toename van de kosten? Maar er komt natuurlijk wel behoorlijk wat op ons af, hè, de aankomende jaren. Mm -hmm. ja. En er moet een behoorlijke bergwerk verzet gaan worden. Nog extra dan de afgelopen jaren. Zeker juist omdat er een gigantische bezuinigingszonde aan staat te komen. Ja. Die opgelegd gaat worden, of tenminste waar we niet aan gaan ontkomen. Maar is het, dan niet, is het dan niet zo dat je dan het goede voorbeeld moet geven en zeggen van... We gaan met drie wethouders. Drie je, je zegt iets over drie ja, formatieplaatsen, maar, maar, ja, maar je hebt het over heb een lichte gezet. kostenstijging. Dat zou, dat, uit, dat zou kunnen. Ik sluit dat niet uit, maar dat zijn onderhandelingen die van de week gaan, gaan plaatsvinden. Ja. En daar kan ik niet op dat, dit moment op gaan vooruitlopen of zeggen zo wordt het. Ja. Okay. Het je zou zei, kunnen. Je, je zegt. Maar het onderschat het werk niet hoor, want het werk wordt meer de aankomende jaren. Ja. Zeker als je wil nog eens gaan inzetten op de middenboulevardontwikkeling. Het LDC loopt. Er zijn nog een uh, project uh, huis Huizen de Duinen-Gertebach, bedrijventerrein Noord, wat meespeelt. Ja. Dat zijn geen kleine dingen waar je zegt van nou dat gaan we er nog even bij doen. Ja, nou wilde Karel Simons daar nog uh, even op uh, reageren. Ja, nee, hij wilde daar wat over zeggen. Maar, uh, nou precies ja, wat... hetzelfde wat uh, Belinda als, als tweede instantie zei. Uh, als je, je moet eigenlijk sturen op drie formatieplaatsen. In, de, uh, in deze tijd van bezuinigingen hebben wij ook... Het advies, aan de en dat hebben meerdere gedaan, hoor, aan de informateur gegeven... Van, mm -hmm. wij willen, ...bij de nieuwe formatie willen we eigenlijk drie plaatsen handhaven. Dus dat, dat we niet de volle 3.4 mm -hmm. FTE gebruiken, maar 3.0. Want je moet dat voorbeeld geven met, met bezuinigingen. Dus dat onderschrijf ik. Je had het erover dus uh, volwaardige wethouderstaken, maar in deeltijd baan. Althans, deeltijd betaling. Is het dan voor iemand uit het bedrijfsleven financieel aantrekkelijk om zo'n uh, wethouderschap te ambiëren? Kijk, dat is een, een afweging die we zal iedereen voor zich uh, moeten hmm. maken. Maar het is natuurlijk ja. niet alleen het feit van dat je het om het geld doet. Nee. Want als je het om het geld zou moeten doen, dan denk ik dat je misschien überhaupt een andere richting uh, zou moeten kiezen. Er zit natuurlijk ook een stuk idealisme achter. Je wil iets bereiken, je wil iets betekenen voor een dorp. En daar wil je inspanning voor leveren. En dat je daarvoor betaald wordt, dat is natuurlijk logisch. Hè? Dat, dat, uh, voor niets gaat de zon op en dat is ook helemaal niet erg. Maar er zit natuurlijk iets achter, je wil iets. En als je alleen maar iets wil omdat het heel goed betaalt... of dat er een gigantische zak met, uh, een zak met geld tegenover staat... is dat natuurlijk ook niet... Uh, dat is het dan niet. Duidelijk. Andere vraag nog. Uh, er circuleert ook een bericht, dat stond tenminste in het Haarles Dagblad... dat ook Jerry Kramer... Kandidaat is voor de Wethouders uh, Dat zetels. heb ik ook gelezen. Ja. Oh, dat, heb, dat heb je alleen maar gelezen. Ja, dat wist je niet. Ja, ik heb dat gelezen. Dat wist je ja. niet. Nee, ik heb dat gelezen. Ja. Nee, ik, heb dat gelezen. Ja. ik geloof ook niet dat het zo is, maar dat zou je, zouden we aan Jerry Kraam moeten vragen. Nou ja, ik heb het geprobeerd uh, te benaderen, maar hij uh, geeft geen sjoeren nee. momenteel, want er zijn nare dingen gebeurd. Ja, nou goed. Dat, uh, laten we dat even over de radio uh, niet uh, doen, maar goed. Uh, het is uh, dat. Ja, dat, besprek, dat doen we dan even op een later moment. Ehm. Uh, Wanneer, ja, wanneer kunnen wij uh, verwachten dat uh, bekend wordt, dat de wethouders worden beëdigd, dat er nieuwe raadsleden worden ingevoerd? Want dat moet dan gebeuren natuurlijk. De datum die daarvoor gepland staat is 13 april. Ja. En ik ga ervan uit dat met, uh, met de inzet die iedereen daarvoor zal hebben, dat dat uh, gehaald moet kunnen worden. Wij wachten dit maar spanning af wordt vervolgd. Absoluut. Hartelijk dank. Graag dank. Dank gedaan.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 Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn. Daar was dat. Het is uh, drie minuten voor half twaalf inmiddels uh, geworden. Tenminste dat is het uh, alweer geweest. Uh, Tom we gaan praten over een serieus onderwerp. Ja, multiple sclerose. Natuurlijk een verschrikkelijke ziekte. Dat uh, wens je niemand toe. Hoe moet je ermee omgaan? Is het te genezen? Er zijn natuurlijk tal van vragen die uh, op de patiënten zelf en op de omgeving uh, afkomen. Uh, nu unicum. Uh, jullie zijn allebei van Nieuw Unicum. Dat zijn Dini uh, Koop en uh, Koopje van den Berg. Welkom. Jullie hebben heel veel ervaring met de messen bij Nieuw Unicum. Ik denk dat we heel veel ervaring hebben ondertussen opgebouwd in uw unicom. omdat we eigenlijk al van oudsher vaak mensen met multiple sclerose in onze instelling hebben en daar ruimte voor bieden. Dus die ervaring is bestaat al jaren en dat is eigenlijk alleen maar de toeloop van mensen met MS steeds groter geworden. Is het een groeiende ziekte in Nederland? Nou, het is niet echt een groeiende ziekte, dat lijkt wel zo, maar dat is misschien meer doordat uh, de uh, diagnose steeds beter gemaakt kan worden. Dus dan hebben we hebben steeds meer middelen om betere diagnose te maken. Dini, hebben jullie enig idee hoeveel mensen in Nederland er aan lijden? Nou, Kobi weet dat beter. Kobi is uh, verpleegkundige specialist, gespecialiseerd in uh, MS-zorg. Ja. Uh, maar ik heb de indruk dat er op dit moment 16.000, gingen ja. we daarvan uit? Ja. 16.000 uh, mensen die uh, een, een wat zwaardere vorm van MS hebben. Nee. Ja. En uh, Nieuw Unicum heeft zich uh, de laatste acht jaar uh, gespecialiseerd in de zorg van de, voor uh, mensen met MS. Hè, de, op de hoofdlocatie aan de Zandvoortselaan hebben we inmiddels toch 80 cliënten die een progressieve vorm van MS hebben. En we hebben daar zeg maar, ons gespecialiseerd in de behandeling en met name ook in de zorg voor deze cliënten. En dat heeft vier jaar geleden geleid tot een erkenning. We zijn gecertificeerd behandelscentrum, expertisecentrum voor MS. Zijn er veel van in Nederland? Um, er zijn wel uh, de meerdere... Uh, uh, dus maar dat zijn klinieken, dat zijn ziekenhuizen. Wij zijn de enige niet-ziekenhuis, zeg maar. Jullie zijn echt een zorginstelling. Wij zijn echt ja. een zorginstelling. Ja. Maar die ook wel die erkenning gekregen. Ja. Ja. Is er enig vermoeden hoe de ziekte ontstaat? Die, we weten niet echt waar, uh, wat de oorsprong van de ziekte is. Men denkt, uh, uh, ja, heeft al enigszins het idee dat het misschien aan uh, omgevingsfactoren kan liggen. Uh, ze hebben het idee dat het aangeboren is. Ze hebben het idee dat het misschien door een virus komt. Ze hebben kortom niet. Uh, het hetzelfde stoppen. probleem als met uh, dementie eigenlijk. Ja. Ja. Ze weten echt niet waar het. Uh, Iedereen wacht nog op een doorbraak in de. In, uh, uh, ...in de behandeling en in de, in de diagnose... ...maar daar... Uh, ...op dit moment is er nog veel onduidelijkheid. Want dat ja. zou een begin kunnen betekenen voor genezing, hè? Ja. Ja. ja. Als je eenmaal weet waar het vandaan komt... ...dan uh, ja. kan je het van, van achteruit het gaan benaderen. Ja. Ja. Ja. Jammer genoeg is dat nog niet... Dan uh, nee. nee. ja. nee. nee. nee. nee. nou, kan ik me inderdaad voorstellen... ...dat uh, als uh, iemand uh, zo'n ziekte heeft... ...en uh, dat hij dat tegen allerlei narigheid aanloopt... ...en ook de familie, de, de, de vriendenkring... Jullie hebben een oplossing gevonden om uh, de voorlichting op dat gebied te verbeteren. Gaan we Ja. Vertel. <laughs> Um, door MS op afstand proberen we eigenlijk mensen uh, die veel vragen hebben ook in het land uh, te kunnen helpen door uh, met de computer uh, een soort begeleiding te geven, een coaching te geven uh, met de vragen die ze hebben of de problemen waar ze mee zitten of de familie of uh, soms kan het ook de hulpverleners of huisartsen zijn die daar uh, veel vragen over hebben. En, de MS-verpleegkundigen uit Nederland bijvoorbeeld, die kunnen dan ook vragen hebben. Die kunnen we daar allemaal via de computer proberen um, te helpen en te begeleiden. Dat bestond nog helemaal niet? Nee. Niet het is, voor is een, MS. Een, nee. een nieuwe vorm van zorgverlening hè, via de digitale weg. Um, we hebben een coachingsprogramma en een, uh, zorg, een uh, elektronisch zorgdossier. En, en dan is het echt wel uh, via. Um, ja eh, ...protocollen en vragenlijsten eh, die eh, goed ingericht zijn en eh, goed structurerend werken... ...proberen eh, mensen aan, aan de andere kant van eh, het land bij wijze van spreken te, te ondersteunen en van advies te voorzien. Eh, het is eh, nieuw, het, eh, het gebeurt nog niet veel op deze wijze. Eh, het, het biedt ook een oplossing voor mensen dat ze niet voor elk eh, symptoom... ...want eh, MS gaat met heel veel eh, verschillende symptomen gepaard... Die, eh, Cliënten, waar cliënten heel veel uh, problemen mee kunnen hebben. Dat ze niet voor elk symptoom uh, naar, de, uh, naar het ziekenhuis hoeven... maar dat ze advies kunnen vragen via uh, dit systeem. Uh, waardoor wij hopen dat de, uh, de, de gang naar het ziekenhuis... Uh, naar de neurologen of naar de uh, andere, uh, andere specialismen uh, terug zal lopen. Uh, MS-cliënten hebben namelijk uh, een erg groot probleem met hun energiehuishouding. Ze zijn vaak sterk vermoeid... En als je kunt voorkomen dat ze elke keer weer opnieuw een reis moeten maken... ...omdat ze weer een, een symptoom hebben waarvoor ze advies willen of medicatie willen. Uh, nou, dat is dit systeem een heel mooi systeem voor. Die medicatie kan ook geregeld worden via dit systeem? Nou, via dat systeem en eventueel dat uh, de cliënt zelf weer contact opneemt met de huisarts... ...die dan de medicatie kan voorschrijven. Een huisarts kan ook contact opnemen met ons bijvoorbeeld... Uh, uh, om daar vragen over te hebben. Maar betekent dat dat jullie inzicht moeten hebben in het uh, patiëntendossier? Nou, we hebben een eigen patiëntendossier. Ja, maar dat is voor de patiënten die in de Unicum zitten, maar mensen die van buitenaf jullie benaderen. Ja, nou wij, wij krijgen uh, geen inzicht in het nee. medisch dossier. Nee. Dat nee. Is, wij bouwen met de cliënt zelf een, een patiëntendossier op. Dus uh, dat is ook voor de cliënt inzichtelijk. Dus uh, alle vragen die een cliënt heeft... Uh, we proberen ook het verloop van uh, het, het ziektebeeld te volgen samen met de cliënt het verloop van alle verschijnselen die die cliënt heeft en daar zo goed mogelijk advies op te geven. Dat kan een heel praktisch advies zijn van de verpleegkundige specialist maar het kan ook een verwijzing zijn naar een fysiotherapeut of een verwijzing naar een uh, uh, huisarts uh, voor bepaalde uh, symptomen uh, en het is ook mogelijk dat huisartsen of fysiotherapeuten uit hun landen contact opnemen met Nieuw Unicum om uh, over bepaalde uh, uh, aspecten Advies te vragen. Wij merken dat wij uh, uh, met name op een heleboel terrein, een logopedie, fysiotherapie uh, heel veel know-how hebben opgebouwd uh, om, om uh, in, bij de behandeling van deze cliënten. Uh, en wij merken ook dat veel fysiotherapeuten uit en landen bij ons komen uh, een dag of uh, nou, een paar keer. Wij geven ook scholing aan. aan uh, ...andere instellingen in het land over het verzorgen en uh, begeleiden van cliënten met MS. Uh, en dit is ook het medium waarop uh, uh, begeleiders en uh, verzorgenden van MS uit en landen advies kunnen vragen. Dus we proberen het zo breed mogelijk te doen. Ja, want dit is natuurlijk een ziekte die uh, geen eenduidig verloop heeft, hè? Nee, nee het is heel grillig. Ja. Ja. Soms gaat het heel snel gaan, eh, dat dus de, de klachten elkaar gewoon opvolgen. En soms kunnen mensen hele goede periodes hebben, dat ze dus weinig last hebben van hun klachten. En het is niet te voorspellen welke klacht nou komt, of wat nou eigenlijk het eerst aan de orde is. Dus het is altijd maar afwachten waar, waar de klachten beginnen. En het is heel onvoorspelbaar en dat ja. maakt het ook moeilijk vaak. Hoe gaat het in zijn werk? Stel voor, ik, ben, uh, ik heb MS en ik wil graag wat informatie hebben. Wat moet ik dan gaan doen? Nou, er is een website, MS op Afstand. En daar, uh, hè, dus dat vind je als je gaat zoeken naar uh, MS op, de, uh, op, op Google of zo. Nee. Um, en dan kun je uh, je, je aanmelden. En dan um, uh, krijg je even een technische intake. Dat wil zeggen dat even gekeken wordt uh, naar alle instellingen van de computer. En uh, even een wegwijs gemaakt wordt in de knoppen. Want het... Er interacteren namelijk drie verschillende systemen. Hè. Dus we hebben uh, een coachingsysteem, je hebt een zorgsysteem, een uh, zorgplansysteem. Uh, we hebben nog een, een databank hebben we eraan gekoppeld met allerlei uh, gegevens. Dus uh, je wordt doorheen geleid en dan uh, wordt er een afspraak gemaakt met een uh, verpleegkundig specialist. Uh, dat kan uh, Kobi van der Berg zijn. En dan begint uh, in eerste uh, instantie eigenlijk uh, het. Uh, ja, zeg maar het, in het eerste contact wordt ook gekeken hoe ver je in de ziekte bent en wat mm -hmm. precies je problemen zijn. Dat gaat via vragenlijsten uh, en dan uh, kan er een stukje begeleiding gaan plaatsvinden. Uh, er wordt ook uh, goed bijgehouden hoe, hoe uh, de verschijnselen waarop je vragen hebt. Hè. Bijvoorbeeld vermoeidheid of ja, uh, uh, nou, wat kun je nog meer voor verschijnselen hebben. Uh, uh, blaasproblemen, problemen ja. uh, spasticiteit... Uh, Cognitieve problemen, niet meer kunnen bewegen van je ledematen, depressie. Niet en... meer kunnen bewegen van ledematen betekent dus ook dat je een probleem hebt met internet. Soms, ja. ...dan moet je dus hulp bij hebben. Dat kan, ja. Ja. Ja. ja. En dat ligt er een beetje aan welk proces van je ziektebeeldjes zit zit, welke, welke fase. Um, maar soms kan het lopen beperkingen hebben. Uh, soms kan het lopen. Zo erg uh, niet meer kunnen dat je dus zo afhankelijk wordt. Ja. Nee. Zijn er al mensen die buiten die, die Unicum zich gemeld hebben? Voor, uh... 122 mensen inmiddels. Ja. Ja. Ja. We, moeten, we zijn bijna zover dat we ze ook allemaal kunnen gaan inteken. We, uh, uh, we zijn nu aan het proefinteken met een, uh, met een, een cliënt. Uh, en we hebben uit het hele land al 122 aanmeldingen op dit moment. Dus er is behoorlijk wat uh, behoefte aan, aan uh, met name advies en informatie over de ziekte en over met name de verschijnselen die, die mensen zelf hebben bij, uh, bij die ziekte. Hoe is het bekend geworden? Dat Hoe is jullie, geworden? Dat, dat jullie dus uh, deze... Uh, wij werken samen met een uh, patiëntenorganisatie, MS Anders. Dat is een, uh, een landelijke organisatie die zich heel erg met de zorg voor, uh, en met name de informatie, ook van de mantelzorgers, de familie rond de cliënt uh, bezighouden. Uh, uh, en die geven ook bekendheid aan dit project. Die uh, hebben ook zijn onderdeel van het project. Um, en die hebben we ook voor verspreiding gevolgd. En verder eigenlijk via onze eigen kanalen, onze eigen website. Uh, uh, we hebben veel contacten in de landen. En um, daar um, vertellen we dit. En daar is ook erg veel belangstelling voor. En ze spreekt, het spreekt zich natuurlijk ook wel door. Hè? Het spreekt zich rond, ja. Ja. Ja, ja. Dames, ik wens jullie heel veel succes met deze toch wel bijzondere taak. En uh, dit is eindelijk een keer een positieve invloed van internet. Ja, ja. <laughs> zeker. Veel succes ermee. Dank u wel. I'm gonna live without you, and maybe someone else is standing there beside you. But there's something, baby, that you need to know. That deep inside me, I feel like I'm dying. I feel I have to see you. I don't. Que maravilla que no me ha afectado lo de tu Nou, dan gaan we weer verder met uh, het volgende onderdeel. En dat is dat uh, we gaan praten over de zeepkistenrace. Terwijl een laptop op tafel gezet werd. van hoe dat uh, de andere jaren is uh, vergaan. Vorig jaar was het, hè? Vorig jaar? Ja, dat is een. Uh, nog... Goedemorgen, jongens. Ja, goedemorgen, Arlan. Want uh, voor... dat was nog voordat dat. Vervelende ongeval in nee, nee, nee. Apeldoorn heeft plaatsgevonden. Of nee, nee, is dit gewoon dat was allemaal daarna, doorgegaan? het is gelukkig doorgegaan. Want we hadden vorig jaar de race om uh, vijf uur pas. En het akkefietje met uh, Apeldoorn. Ja, was er iets eerder gelopen? Dat geloof, was ja. uh, Rond een half, twaalf, ja, half, twaalf, ja, twaalf, half twaalf, half, twaalf, twaalf, twaalf, twaalf, twaalf, twaalf of zo. Ja. Ja. Dus, uh, dus gelukkig was er besloten door de burgemeester en door het uh, college. dat het uh, voornamelijk hier om uh, kinderactiviteiten gaat. Ja. En gelukkig kon toen alles doorgaan. Want anders heb je ook een zeeput natuurlijk. Ja. Uh, letterlijk een zeepert met een zeepkist in dit, uh, dit Ja, dag. zo was hij ook. Uh, de zeepkistenrace uh, komt er ook dit jaar weer aan? Ja, ja is niet te stoppen meer denk ik. Nee, het is onvermijdelijk want ik uh, wil <laughs> alweer uh, belaagd uh, om Hoeveel had je steden daar vorig jaar mee, ja, Alan? Vorig jaar 55. En uh, het jaar daarvoor hebben we het niet gedaan, toen had ik zo'n probleem met de vergunningverlening. Ja. En het jaar daarvoor zat ik op 63, dus ik hoop nu weer over de 60 te gaan. Dus eh, uh, maar de locatie is geweldig natuurlijk, Oranje staat naar beneden. Ook dat is weer natuurlijk mooi. Koning in de dag op de Oranje straat, wat willen we nou nog meer? Dus uh, alles past. En dan bergafwaarts. En, uh, en dan de grote prijs van Nederland. Dus ook weer op Koningin in de Dag. Dus uh, alles past, hè? Dit jaar. De, de flyer hebben jullie al gezien en de posters nou, luister, luister eens. luister uh, is, genoeg helling in de Oranjestraat? Nou, niet helemaal. Daarvoor zetten we weer de zeecontainer neer. Hè. We hebben een, uh, zelf een baan gecreëerd. Die is uh, drie meter hoog. En uh, daar gaat een helling, uh, die is elf meter lang naar beneden. En dan gaan ze nog vervolgens naar nee, Oranjestraat. Ik, ik, ik heb vorig jaar dus bij de finish gestaan. En ja. Menig een haalde de finish niet. Nee, sommigen haalden de finish niet. Maar het voordeel is van deze baan, die baan die is nu 160 meter lang. Uh, en iedereen kan het nu goed zien. Het is niet dringen meer. En, nee, en, de twee, en de twee jaren die we daarvoor zaten in de haltes. Dan was het eigenlijk te krap. Omdat daar helemaal geen hellingsvlak in zat. Dan moest je alles dus uit de baan halen. Dan hadden we maar een baantje van 60 meter. En dan met de finish erbij 75 meter. Maar dan was het eigenlijk dus veel te druk in de Altersstraat. En dan. Uh, daarvoor zijn we hebben we besloten om naar de. Ja. Oranje oh, staat te gaan. Ja, maar maak je dan, want ik zie nou net die beelden ook uh, van, van, die, van die container. Maak je dan niet meer een snelheid met dat hele verhaal van, uh, van en die container en dan nog eens een keer de oranje staat naar beneden? Jawel, maar uh, er zijn zat kinderen die nog sneller willen. Dus, uh, dus eigenlijk is het, uh, is het niet snel genoeg. Want uh, hoeveel uh, kleine kinderen, ook mijn eigen kind, maar die wordt natuurlijk aangestoken door papa natuurlijk. Die is zes jaar en die moet een wagen met grote wielen hebben. Want dan rijdt het lekker hard. Dus uh, het kan niet hard genoeg gaan. Het gaat om spektakel, het gaat om spanning. Uh, dus ja. Uh, uh, kijk, we, we hebben helaas niet de snellere straat. De ideale straat zou de Kerkstraat zijn. Maar dat is veel te smal daaronder. Ja, in de Kerkstraat. Dus dan dat gaat niet. En Linkersoep. Ja, en links dus En voor de rest heb ik geen mooie locatie op zandvoort. Helaas. Ja. Dus, En het valt dan nog wel mee met die snelheid, dus. Ja, het kan, het kan veel harder, joh. Sommige het, het is uh, Sommigen halen de finish niet. Niet? Dus, nee, sommigen dat ze... Ja, to, ik zag hem net ook één nee, rechts afslaan. Je had ja. ze Tom Tom zeker niet <laughs> gedaan. Uh, ja, Tom zei het al, die is toch bij de finish. En sommigen halen dat niet. Die moesten we dan helpen duwen naar de finish toe, omdat die te kleine wieltjes hebben. Want dat is ook het, uh, het geheim van de zeepkistrace. Hoe grotere wielen je hebt, hoe meer vaart uh, hij kan uh, maken en hoe beter die rolt. En dat zijn dan ook de prijswinnaars voor de eerste, tweede en derde prijs. Verwacht je nog deelneming uit het buitenland? Want er is natuurlijk enorm veel concurrentie op Koninginendag. Hè? België vooral, hè, België. Kijk, vorig jaar hebben we een, uh, twee Belgen gehad, vorig jaar. Uh, het eerste jaar hadden we Belgen die meedoen, want in België leeft het heel erg. Hier is het allemaal gewoon een, uh, een uh, spel. Uh. Maar in België heb je hele competities ervan. En die gaan echt uh, de Ardennen naar beneden. Dus dat is echt spe een spektakel. Uh, vorig jaar hadden we dus de kampioen die de Red Bull Zeepkister Race in uh, Antwerpen had gewonnen. Die hebben we vorig jaar hier gehad. Maar ik weet niet of die weer zo moeite nemen want we hebben eigenlijk een klein uh, flauw baantje dus mm -hmm. dus ja uh, ik weet het niet ik, ho ik hoop het ik heb ze natuurlijk uh, we doen uh, ook daar weer uh, redelijk ons huiswerk in we sturen alle deelnemers die uh, het andere jaar hebben meegedaan die sturen weer een mailing dat het weer plaatsvindt met de flyer erbij de stickers erbij uh, uh, insight formulier zit erbij dus ik hoop dat ze reageren maar mm. ik bestook ze allemaal <laughs> bestook bestookt ze allemaal, wanneer, ja, er is geen ontkomen aan. Wanneer is de inschrijving uh, open? Uh, eigenlijk uh, twee weken geleden, toen had ik uh, mijn flyers binnen en mijn uh, stickers binnen en dat is eigenlijk het moment dat ik uh, iedereen ga proberen... Ja, het wordt steeds professioneel. Ja, hè? daarom. Dit is uh, gemaakt, want dat is wel leuk. Jullie hadden net uh, J Jan, Jan Wilco Hilbert Dietz, Dietz van ja, de ja. padvinderij hadden jullie hier ook. En dat is nou uh, zo'n uh, zo vrijwilliger waar je soms niet omheen kan. He. Die uh, zie je bij de zeepkistenrace niet, want daar heb ik het grootste woord. Maar zonder Jan Hilco... ...heb ik dit mooie ontwerp weer niet kunnen maken, want Jan Hilco die helpt mij met, uh, met het ontwerpen, met stikken. Ik, uh, ik roep wat naar Jan Hilco, die sticker die heb ik uh, gewoon eerlijk uh, gepikt. Dat is een ontwerp van het circuit van uh, Sandvoort uit 1981, dat was van, uh, van de Formule 1. En die heb ik gevonden, dat ontwerp. Ik denk, nou dat is nou leuk, grote ja. prijs van Nederland. Want uh, wij hebben de race met de meeste deelnemers, dat is nergens in Nederland. Er is nog een hele leuke wedstrijd in uh, Nederland. Elshout, dat is een hele leuke baan, dat is echt een heuvel naar beneden. Wijk C is er ook een zeepkiste deze, maar die is niet zo spectaculair, daar hebben We was zelf vorig jaar meegedaan. Maar Elshout is echt een hele mooie baan, maar die hebben maar 20 deelnemers. En wij hebben er over de 50 elk jaar, dus, dus ja. ja, dan mag je je wel de grote prijs van Nederland noemen. Want als ik zo naar, dit, naar die plaatjes kijk, dan uh, is het ook een dagje uit, heb ik het idee. Ja, kijk, de, so, somm, sommige kinderen die zijn dus echt, uh, de, die pappers aan het bestoken van, uh, van uh, bouwen, bouwen, bouwen, want ze willen een leuke creatie, dus er gaat echt heel veel uh, arbeid aan. Zijn ze al bezig? Heb je al eens ja, dus ja, ja, Ja, tuurlijk. Ik heb, ja. uh, ik heb wel... Uh... Ik heb ook wel spionnen zitten, dus... Uh... Ik heb wel wat ontwerpjes bij maar Het is jammer dat we nog geen televisieradio hebben hier al, hè? maar ja. het, is, het zijn de mooiste creaties die, weer, die er weer komen. Hè? Dus, uh, of een uh, lowrider is, uh, is uh, in de maag. Maar maak. gisteren waren ervoor ja, enorme joekels bij. Hè? Of uh, ja, Formule 1 zag ik uh, op, uh, op schaalgrote gemaakt. Die kwam, die kwam uit Elshout. Dat is een van de tikelingen uit uh, onze omgeving, uit Elshout. Ja. Zelf ben ik voor mijn uh, eigen kindje ben ik bezig met een vliegtuig aan het uh, maken. Wel, nou, kleine wieltjes. Uh, ja, maar dat gaan we nog eventjes aanpassen. Want het is niet snel genoeg voor de, de dame van 6. Dus, uh, mm. dus ja, uh, we je, zijn er je, erg druk mee. Je zegt het al, dame... En heren. Dus ja, het, het is voor iedereen. Een, het is een, gewoon een veld uh, waar iedereen tegen elkaar kan. Ja, het rapporten. is voor, uh, voor, voor iedereen. Vanaf vier, vier jaar. Uh, we hebben verschillende categorieën, want uh, dat is het leuke: I iedereen kan eerste worden. We hebben een categorie van 4 tot en met 7. We hebben een categorie van 8 tot en met 12. Daar doen altijd de meeste deelnemers in mee, ja. van 8 tot 12. Daar hebben we altijd uh, ruim een 30, 32 deelnemers, altijd, zoiets. Uh, dan hebben we een categorie van 13 tot 17. En dan hebben we een categorie van 18 jaar en ouder. Dus we hebben vier verschillende leeftijdscategorieën. Dan heeft iedereen kans om een eerste, tweede of een derde prijs te krijgen. Zijn, zijn er, nou wat je zegt hè, 18 jaar en ouder. Zijn er dus ook nog grote kinderen? Dus. Nou die met die uh, Formule 1 wagen die jij vorig jaar hebt gezien. Dat waren dus echt volwassenen. Die zijn er echt, uh, die gaan het hele land door. Die hebben een keertje een, uh, ook een tik van de molen gehad. En uh, nou die gaan nu overal land door naar de te racen. dus. <laughs> ja. Je moet ze toch hebben want anders ja. heb ik geen categorie over. Meneer sluit uh, de 28 april. We deden het vorig jaar, kon je inschrijven tot Koninginnendag, maar dat is zoveel uh, aanpassingen voor ons. Kijk, omdat je de, de categorie op leeftijden doet, moet je iedereen een startnummer geven. Ja. Krijg je op de laatste dag nog iemand, uh, iemand erbij, dan moet je alle papieren... Uh, we hebben administratief best een werk aan om uh, voor de verslaggever een draaiboekje te maken, instaformulieren, alle, uh, de startvolgorde, uh, alles moet natuurlijk goed en als je dan weer alles moet aanpassen op het laatste moment. Mensen hebben vijf of zes weken de tijd om in te schrijven moet en dan, zijn, hè? 28 april is uh, de sluiting, ja. tot en met 28 april. Hoe laat begint het? Kwart over vier dit jaar. We mogen gelukkig ietsjes eerder want vorig jaar uh, uh, liep het, uh, voordat uh, iedereen één keer was geweest, liep het al een beetje leeg. Je moet ook niet verwachten dat iedereen drie uur blijft staan, maar iedereen die kon wel weer kijken naar de zeepkistenrace. Dat heb ik vorig jaar gemerkt, het was heel erg druk weer in het begin. Maar uh, toen zaten we echt net tegen het etenstijd aan. We begonnen pas om vijf uur. En nu heb ik de hopen dat iedereen wat langer blijft hangen omdat we een om kwart over vier mogen beginnen. Heb ik een tip voor je? Ik heb je website bekeken, ja. de homepage staat inderdaad kwart over vier, ja. in het reglementen staat vijf uur. Nou, dat is een goede tip. Goede tip. Uh, scherp, scherp. Heen. Op de posters, uh, op de stickers, ik bestudeer uh, uh, ze overal. Uh, niets ontgaat het oog van de heer Hendricks. Uh, Heel goed. Dat zou ik er wel even bij zeggen. Die, die, hebben, dat doet een, hij ook, die uh, hebben we af en toe nodig, uh, dat uh, soort wakkere uh, mensen. Arlan, hoe gaat het met de sponsoring? Want ik zie hier uh, riante prijzen staan, maar dat moet ergens van betaald worden natuurlijk. Nou kijk, het gaat op, uh, op zich goed. Uh, maar het is uh, een kinderinstrument. Het kost ons toch 5000 euro om uh, te organiseren. Uh, maar dat moet je voorstellen. waar, die, uh, waar dat uh, geld uh, heen gaat. Ik heb bijvoorbeeld uh, strobalen. Die moeten helemaal in plastic verpakt zijn. omdat we anders te veel uh, rotzooi, rotzooi maken. Dus dat is weer een voorwaarde van de gemeente. Er moeten uh, verkeersregelaars uh, uh, staan. Uh, ik moet posters, flyers, stickers laten bedrukken. Ah, ik heb een tijdklok ja. nodig. Dus hekwerk. hekwerk. Nou, hekwerk. Die krijg ik bijna allemaal van de gemeente. We hebben nog een klein beetje erbij nodig. Uh, maar de baan die moet uh, hierheen gebracht worden. door een vrachtwagen wagen met een hijskraan, de baan moet opgebouwd worden heb ik weer een aparte uh, mens voor nodig met een hijskraan uh, dus al met al heb ik gewoon 5000 euro nodig en ik heb dit jaar voor het eerst wederom, ik heb het eerste jaar eens een keer een verzoek gedaan aan de gemeente, toen kreeg ik helaas niks, omdat het niet kon komen uit het Holland Casinofonds. en nu heb ik wederom toch een keer een uh, verzoek gedaan voor subsidie en ik heb nog geen antwoord maar ik heb nog steeds een goede hoop dat ik uh, het krijg. Hmm. Ik heb 20% van mijn uh, van wat wij nodig hebben en we hebben 5000 euro nodig ik heb 20%, dat is 1000 euro. Heb ik gevraagd aan subsidie aan de gemeente. En ik hoop maar dat ik het krijg. Want anders kom ik misschien nog in de problemen ja, met financieel. Dat is niet de bedoeling. Nee, maar kijk, ik heb op zich wel hele trouwe sponsors. Maar uh, het wordt wel moeilijker in deze tijd, dat merk je wel. Ja, dus. Er wordt op de, op de zintjes gelet. Ja, tuurlijk. En uh, iedereen weer een, een strenge winter achter de rug gehad. Uh, dat, dat merk je gewoon in ondernemend Zandvoort. Dus dan is iedereen toch even pas op de plaats, wat heel terecht is. En dan, uh, ja, nou, ik hoop dat ik nu een keer een subsidie van de gemeente krijg. Het is echt een leuk evenement voor de Koninginnedag. En Helemaal goed. Ik wacht eraf. En vrijwilligers, zit je daar uh, voldoende mee? Nou kijk, je hebt altijd een vrijwilliger extra nodig voor langs de baan te staan. Hè? Die uh, door de kinderen niet over de hekken klimmen en de strobalen een stuk maken. En... Dus niet toevallig voor het uh, finish oog gaan staan. En... Ja, nou, maar die gaan we nu iets meer naar voren trekken. Want vorig jaar hadden we die finish oog te ver naar achteren gedaan. En dan liepen de mensen steeds voorbij en daar leer je dan weer van. Het was een nieuwe baan vorig jaar, dus we halen de finishboog nu uh, iets meer naar de rotonde toe. En dan, daar uh, lopen de mensen hopelijk niet voorbij. Dus uh, dat is dan weer een les van vorig jaar. Ja, uh, vrijwilliger... Willigers die dan de baans, baan Ja, Ja, Staan ze ja. dan ook met vlagjes? Uh, nee, nee, nee, wel met, uh, met uh, onze duidelijke t-shirt. Dat, dat je ziet dat ze van, uh, van de organisatie zijn. Uh, maar niet met vlaggen, dat hebben we niet nodig. Kijk, iedereen die start de uh, beurt. We hebben geen uh, karre tegelijk uh, in oh. het parcours. Dus het is niet zo'n gevaarlijke situatie. Er zijn maar niet mensen over de baan gelopen. Dus daar, daarvoor heb je een beetje... Controle. Uh, uh, ja, officieel nodig. Die eventjes mensen wegstuurt. Dus. Nou. Sponsoring uh, hadden we het al, al over. Ja, kijk de sponsoring, nou? het zijn er heel wat natuurlijk, kijk ik heb een hele trouwe sponsor dat zijn de hoofdsponsor, de Lachende zeerover en Auto uh, Autostrijden. Uh, voor de rest heb ik een aantal nieuwe sponsors dit jaar, dat is de Zeemimin, dat is de Beach club 10 van strandent die heeft altijd een deelnemer die meedoet. Ik heb Bergfried als een nieuwe sponsor, Argentor, een edelmetalen gieterij is een nieuwe sponsor. Uh, en voor de rest allemaal hele trouwe sponsors. Oh, let erop is een nieuwe sponsor. En HBR is een trouwe sponsor. INZ is een trouwe sponsor. Circus die doet vanaf het eerste jaar al mee. IJzerlander Zandvoort is een trouwe sponsor. Excellent ongediertebestrijding is een trouwe sponsor geworden. En, en Pool Position, hè, Ferry Verbrugge, ook een hele ja, trouwe sponsor. En, en dan die zat ook... vorig jaar in de jury. Ja. Samen met de burgemeester en samen met uh, Peter Tromp. Ik probeer je... elk jaar een nieuwe jury te doen. Zelf doe ik niet de origineel tijdsprijs weggeven. We hebben een origineel tijdsprijs. Dat heet dit jaar de schoonheidsprijs. Want elk jaar zie je een hele krakke, mikkig karretje wat eigenlijk niks voorstelt. Die wint toch een prijs en dat vind ik sneu voor de mensen die een heel veel werk hebben gedaan. Omdat ik het altijd een origineel tijdsprijs heb genoemd. Ik ga het nu dus een schoonheidsprijs noemen en de mooiste karren moeten gewoon winnen. En niet de origineelste karren. Daar ga ik van af. En je hebt nog één sponsor vergeten? Er nog... staat toch uh, hier uh, gemeente Zandvoort nog wel. Ja, ja, die had ik net al genoemd. Die heb ik heel duidelijk uh, netjes op alles uh, vermeld. <laughs> maar ik weet nog niet of ik het subsidie krijg. Hè. Dus ik. ik, ik kijk, ik, kras ik ben. Nee hoor, ik ben zo goed van vertrouwen. Ik heb hem erop gezet, dus ik heb alle verwachting dat het uh, goed gaat komen. Dus ja, en uh, NetExpo, daar mogen we altijd de internet, uh, hosting van uh, gebruiken. Ja, is goed. Uh, nou ja, duidelijk. De kwart over vier. Deze bekers, de kleine bekers, winnen alle deelnemers. Dus elk ja. kindje die meedoet, wint een beker. Ja. Dus dat is altijd echt uh, uh, de beleidschap van de kinderen. Dat ze allemaal een beker krijgen. Voor ja, de rest en de heb ik dus en vijf en series van deze grote blokken Van de joekels. Ja, van de joekels. Ja. Dus... Uh, Het gevecht kan beginnen. Kosten nog moeite worden gespaard? Ja, om de voor de rest kisten wil ik nog bedanken Ivo Lemmens. Die doet uh, de boekhouding voor mij. Die doet uh, de factuurtjes versturen. Mijn meisje moet ik niet vergeten te noemen. Het lijkt me een oorsprong. Ja, maar je, kijk, ik ben altijd aan het woord, ja. maar ik vergeet altijd de rest. En dat ja. is niet netjes. Dus nee. uh, mijn meisje die doet uh, al de mailing. Ja. En Jan Hilko die doet onthorst. Wie onderwerp. is jouw meisje dan? Doet nog dat is de Debbie, Debbie van de Storm. Dus uh, daarom, dus okay. niet vergeten. Arlan, dankjewel. Succes. Ik ga zo naar de oude hal. Die op de opening van de nieuwe snackbar, daar ja. gaan we haringetjes uitdelen. Ja. Dit is de opening strandseizoen. Daar staat mijn broer in Haring uit te delen ja. op de rotonde. Ik heb hem gezien al. Morgen is het weer een. klok gaat erin voor, dus we moeten op tijd uh, klaarstaan door de klanten komen. En wij moeten op tijd af, af, afsluiten. Afsluiten. afsluiten, dat gaan we nu doen. Dankjewel. Uh, wij sluiten dit uh, programma af en dat uh, doen we uh, als volgt. Vandaag voor de techniek en de muziek, Roy Haldeman. Uh, de redactie werd verzorgd door Yvonne Roosendaal en uh, de gastheer van vandaag was Ton de Grebber. Stem heeft het inderdaad uh, overleefd, dus dat uh, is het uh, punt niet. Morgen uh, veel, uh, veel gedoe op uh, het Gasthuisplein, maar ook in het dorp, Tom? Ja, uh, vanmiddag uh, is dan nog inderdaad, zoals Arlen al zei, de opening van het uh, badseizoen bij het Juttesmuseum. Uh, uh, opening Oude Halt, opening Voetbaltoernooi. voetbaltoernooitje bij de Oude Halt. En er is bovendien nog om vijf uur vanmiddag de opening van de nieuwe galerie van uh, KBZ... Ja, BKZ. BKZ genoeg B te doen. BKZ, ja. de bus. Ja, morgen, zoals uh, gezegd, dan hebben we dus uh, een hele dag dat in de teken staat van, uh, van de Runners World. Uh, Circuit run. want uh, dat begint om 12 uur. En ik, zei de gek, mag het dan Jaap, doen tot, uh, tot 6 uur. Uh, Tom, dankjewel voor, uh, voor de medepresentering. ook voor een beetje stem. Dankjewel. Goed weekend allemaal, en, tot de volgende keer. En straks veel plezier met de muziek ja. Dag. Dag. Ja.